Het bewind van Soedan waarschuwt voor de gevolgen van een opsplitsing van het land. Als in januari het vooral christelijke zuiden in een referendum kiest voor onafhankelijkheid... dan verliezen de zuiderlingen al hun rechten in het noorden. Ze krijgen bijvoorbeeld geen werk meer en geen medische zorg. De Soedanese regering ziet niets in de afsplitsing van het olierijke zuiden.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 Met feestende mensen om hem heen Zoals hij is er geen één. Kom mensen, doe met ons mee En zing met ons, hey, hey, hey, hey Het is niet moeilijk, doe maar na Geen gezeur of soorten vla Hey, shooters, shooters The place to be Dat geldt dus ook voor you en me Dus laat je nou maar lekker gaan Want wij kunnen dat zeker aan Wat feesten hoort bij onze student Daaraan komt dus nooit een end Hey, shooters, shooters en fun Hey, hey, hey, hey Hey, shooters, shooters en fun Hey, hey, hey, hey. Oké okay, jongens en meisjes Even allemaal opgelet Met z'n allen die handjes de lucht in Ik zeg die handjes de lucht in en dan komt die laat je horen, harder!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 Goedemiddag allemaal luisteraars. En, uh, dit is weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Uh, normaal gesproken zitten uh, Rudy, en uh, Nicola hier en Roy van Buringen. Alleen die twee zijn helaas momenteel even verhinderd. Rudy die staat wel op de planning om er later te komen. En uh, nu heb ik momenteel nog steeds voor Roy zit. zitten. goede goedemiddag nog. Een hele goede middag. En uh, voor de luisteraars die een tijdje luisteren die denken... Hoe lang werkt die jongen hier wel niet? Van ochtends vroeg, negen uur hoor. Ja. Ik kom al bij Goeiemorgen Zandvoort. Ja, negen uur. Vanaf tien uur is dat toch? Uh... Ja, vanaf tien uur is het, maar om negen uur was ik er al. Ja, opbouw en dergelijke. Dus die jongen die is de hele dag alleen maar in het weer. En ja, toch moet ik zeggen, het is een blijft vrijwilligersbasis en we zijn ook zeer tevreden als technicus uh, over deze hele jongen. Dankjewel. <laughs> ja, alsjeblieft jongen. Uh, nou ja, wat kan zeggen? Rui Haldeman die komt later. Het is helaas even afwachten. Rudy komt later. Rudy, oh ja klopt. Ja. Rudy komt er later. Ja, kan gebeuren. Ik ben ook nog niet helemaal wakker. Ik heb gisteravond uh, gezellig gezeten bij uh, het Wapenverzand voor met de André Haassens uh, festival... Ik wou ook, maar ik kon niet jammer genoeg. Nee, maar ja, je hebt nog toch heel wat gemist, want het is een heel gezellig feestje geweest. Ik heb gehoord dat Mick Harre er ook was. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat ik ook begrepen heb, die, gaan we straks even, die wordt vanmiddag nog in de uitzending gehaald. Gezellig. Dus daar uh, gaat Rudy straks even mee bellen nog. Uh, hoe laat dat zal zijn, dat kan ik nog niet verklappen, want ja, ik heb helaas die gegevens nog niet. Ik uh, ben helaas afhankelijk van wat heb ik nu bij me, wat staat er in een computer voor me qua de muziek en dergelijke... Dus ik uh, nu, hoorde net uh, Guusmij's uh, verhand En ik heb uh, nu een zingeltje uh, klaarstaan van Two Force met tintels. Des goulines sur les visages marqués par la volonté.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 Voor die beelden spruit de brand. Lekker liggen bakken, laat die poel maar zakken. Kinderen die gillen krijgen tikken op hun billen. Oh, die Duitsers zijn ook hier, die Duitsers zijn ook hier. Ons ze hapen veel plezier. Hey, hey, hey. Je gaat! Zij er doen dat is hun eigen bestaan. Oh nee. I snuggle close and kiss your nose while you sweetly Heel goedenavond, we hebben nu Roy van Buringen om de lijn. Hallo! Hey Loa. Heb je een hey. beetje naar je zin daar op Balibi? Ja, lekker lekker. Op, eventjes, even even, mijn laatste dag is van vakantie natuurlijk. Vorige week zat ik in Turkije. Heel leuk, lekkere vakantie gehad. Heel erg lekker uitgerust van al het gedoe om me afgelopen jaar. En uh, of het gedoe, het positieve gedoe natuurlijk. En uh, ik kan er nu lekker vol ongeveer tegen aan met allerlei evenementen. Maar ook met het radioprogramma Entertainment for You. Want uh, volgende week uh, gaan we echt uh, knallen. En uh, Want we gaan beginnen met onze nieuwe, ja, een nieuw jasje rondom Entertainment for You. En het wordt wel weer een heel leuk jasje. Oude rubrieken komen terug. Nieuwe rubrieken komen erbij. En uh, ja, het wordt gewoon hartstikke leuk. Dus uh, is, ik denk dat de luisteraars veel leuker gaan worden. En we hebben ook een eigen nieuwe openingstune. En binnenkort wordt er ook een nieuwe openingstune nog ingezongen. Natuurlijk dus door onze zangeres Naomi. Verder uh, hebben, we, hebben we ook de dubbelhit die weer terugkomt. En uh, we gaan ook provinciale muziek draaien. Dus dat betekent dat we echt muziek uit één provincie gaan zoeken. En die draaien we dan. En dat doen we dan twaalf weken lang. Ja, okay. Dat wordt wel heel erg, ja, dat wordt heel erg spannend en hartstikke leuk. Dus um, ja, dus dat, dat uh, entertainment view uh, gaat een nieuw jasje in ieder krijgen. En uh, mensen zullen zich verbazen hoe uh, leuker het allemaal gaat worden. Ja, oké. Okay. En dat was dus op het gebied van de radio. Wat heb je nog? Uh, vijgje je andere bedrijf, nog, ook nog leuke evenementen in uh, het verschiet. Ja, over het bedrijf wil ik het niet zoveel hebben op de radio. Maar uh, wel over het evenement. Um, ja... Dat gaat heel erg leuk worden. Want morgen is de eerste editie van uh, de DJ Contest in Zandvoort. En uh, mensen kunnen zich nog aanmelden. Dat kan via www.famezandvoort.nl En um, als mensen dat uh, doen, als DJ, word je eerst even gescout. Je moet ook wel even een mp3'tje meesturen. En kijken of je echt goed bent. En uh, ja, dat doen we nu, vanaf nu ja, elke zondag tot uh, oktober... Dus eind oktober stoppen we ermee en waarschijnlijk wordt het ook vanwege succes nog verlengd. Dus uh, ja, morgen eerst de DJ Contest, dat is uh, 26 september en het begint om 8 uur in discotheek Veen in de Haltenstraat. En ja. uh, het is ook leuk als iedereen de DJ's natuurlijk uh, aanmoedigt, want uh, er zijn echt toppers bij. Ja, ik wou zeggen, want als een DJ zijn werk kan doen en je hebt geen uh, aanhang, dus uh, uh, de DJ's moeten naar elkaar gewoon hun uh, groepjes meenemen. Ja, natuurlijk, want uh, we gaan ook met een decibelmeter uh, vooral werken, want uh, ja, het publiek gaat klappen voor degene voor wie die is natuurlijk. Oké, okay, moet ja, ik wel zeggen, want ik vroeg me inderdaad al een klein beetje af, hoe werd het dan gejureerd, want je hebt natuurlijk ook een jury erbij zitten, een vakjury. Uh, ja, onder leiding van uh, DJ Raimundo. Oké, okay, en die is wel bekend hier in Zandvoort, mag ik aannemen? Nou ja, dat weet je dat, niet? weet je dat niet? Ja, tuurlijk wel. Maar ja, voor de luisteraars die hem niet kennen. Nee, ik weet zeker dat ze de luisteraars DJ Raimundo wel kennen. Ik heb ook ja. nog een vraag, hè, Roy. Ja. Wat kunnen ze dan winnen eigenlijk als ze die DJ Contest hebben gedaan? Wat kunnen ze winnen? Wat ze kunnen winnen? Ja, een eigen Binnen fame. Dus uh, echt een betaalde plek krijgen ze. Nou, dat is helemaal een mooie, leuke klus dan. Le ja, zeker. Uh, in ieder geval, we gaan kijken of het een jaar allemaal mogelijk is. Ja. Dus uh, ja, dat uh, gaat helemaal uh, leuk worden. Oké, okay. dat ja, is goed. Wij gaan dus zo weer even verder. Want wij hebben inderdaad ja, een berichtje. We hebben de lekkerste muziek van de regio natuurlijk op CFM. En uh, ja, jullie zullen zeker ook zo meteen Rudy uh, zien arriveren. Die heeft uh, denk ik hartstikke druk dat uur, want uh, geloof ik stonden er gewoon uh, drie interviews gepland. En uh, ja, dus dat komt helemaal goed. Uh, oké, okay. nou nee, is goed. Ja. Ik zou zeggen, we maken nog een hele leuke dag van met je broertje. En uh, ja, we zien elkaar gauw. Iedereen morgen komen naar de DJ-contest, wat ja. hartstikke leuk. Daarom, we zien elkaar gauw. Roy. Hoi! Hoi hoi! Het ging anders dan we Wie verwacht er ook dat er alles blijft zoals het is? Maar nooit hetzelfde aanvoel Het is een kwestie van een zonlicht en een kwestie van gewicht van de dingen die we doen en ook de dingen die we alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast de Het veen dan dromen, ook al gaat het zo vanzelf. Die wacht hier op jou. Ook als je naast belicht je gezicht op nieuwe mooiste blij te zijn. Dit is een. Stel me voor, trap gaat door, luistert zachtjes in mijn linker oor. Maar je hoeft me niets te zeggen. Want ieder woord dat verstoort, het lichaam heeft jou vagenlang lang. Gehoord. If she loves you, let her go, cause love only gets you down. Take a look at a boy like me. Told me what I should know Too much candy gonna write your soul If she loves you, let her go Een leuk meisje in Wassenaar Met lang blot en glanzend haar Ze was heel rijk, daarom woonde zij daar Porsche, cabriolet en een grote jaguar Ze had nooit pindakaas, maar alleen kavia haar Eén dag nodigde ze me uit bij haar Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar <tie> uh, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar Wassenaar, ja, ja, Wassenaar ja. Hey, ik was nog de bus met stripenkaart zat klaar. Ik zei chauffeur, ik moet naar Wassenaar. Ik stapte uit de bus en belde aan bij haar. Ze zei kom maar boven, Biggie man, kom maar. Ik knijde het hier en ik zette het daar. Ze zei nu raak je maggevoelig eens naar. Wat is link? deed ze vreemd en oh een beetje raar. Ze zei maak me billen, hadden had Wassenaar Wassenaar, wat is? Wassenaar, wat is? Ja. Ja. Ja, Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS journaal. In Italië is voor het eerst een bijeenkomst geweest van slachtoffers van seksuele... Het onderwerp ligt in Italië erg gevoelig en wij verhaal naar buiten te komen. In Verona, riep onder de noemer missu ontlopen veel misbruik na tien jaar steun en willen gaan een grote... In Haarlem is van meerdere kogels geraakt aan de stad. Ruzie bij zich vast aan de auto en beschoten. heeft geen explosieven gevonden in het Pakistanse vliegtuig dat vanochtend landde bij Stockholm. Het toestel kwam uit Boven Zweden, een Canadees van...